Gestart. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft met krachtige woorden afstand genomen... van de Turkse politieactie vandaag... tegen mediabedrijven die banden hebben met de oppositie. Deze operatie gaat in tegen de Europese waarden en regels waaraan Turkije wil deelnemen. Dat schrijft de commissaris die de uitbreidingsonderhandelingen met Turkije leidt. De verklaring is samen met de commissaris voor Buitenlandse Zaken geschreven. De Turkse politie heeft vanochtend verspreid over het land 23 journalisten aangehouden. Zij zouden op de hand zijn van de geestelijke Gülen, de rivaal van president Erdogan.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 De Europese Unie gaat Marokko subsidie geven om vluchtelingen op te nemen. Dat moet het aantal migranten naar Europa verminderen. Marokko en de EU werken al een tijdje samen aan een nieuw asielsysteem... dat volgend jaar van start gaat, het Meld Nieuwsuur. Inmiddels hebben al ruim 500 immigranten... een voorlopige verblijfsvergunning in Marokko gekregen. Mensenrechtenorganisaties vragen zich af... of Marokko in staat is massaal vluchtelingen op te vangen... Voor het eerst in 20 jaar is er in de Verenigde Staten... een meerderheid voor het bezit van wapens. Dat blijkt uit een onderzoek. Ruim 50 van de ondervraagden vindt nu... dat Amerikanen zichzelf met vuurwapens mogen beschermen... en dat de overheid het wapenbezit niet aan banden mag leggen. In 2000 was nog geen 30 van de Amerikanen voor vrij wapenbezit. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking... en vannacht regen. Minima 4 graden. Morgen nog een enkele bui, smiddags ook wat zon...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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1043 hier op CIVM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en ik schuif de plaatjes aan elkaar. Uh, we, we gaan helemaal in de kerststemming. We gaan het tempo, uh, of het aantal is flink verhogen. Oh Christmas van Isador, daar gaan we dit uur mee beginnen. En uh, ja... Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.eu. You yeah. ZANG Thank mm -hmm. you.